10 uur, Martijn naar Huis met het NOS Journaal. Tuinders in het zuiden van het land dreigen minister Kamp van Sociale Zaken met de rechter... omdat hij geen werkvergunningen voor Roemenen wil afgeven. De zuidelijke land- en tuinbouworganisatie, ZLTO, stelt Kamp morgen ultimatum. Als hij voor maandagmiddag vijf uur zijn beleid niet bijstelt, stapte ZLTO naar de rechter. Vooral boomkwekers en aardbeientelers in West-Brabant... maken al jaren gebruik van zo'n 2000 Roemeense seizoenarbeiders maar Kamp vindt dat Nederlandse werklozen het werk moeten doen. De tuinders vinden dat de minister niet midden in het seizoen het beleid kan veranderen... en beschuldigen hem van onbehoorlijk bestuur. Door de beleidsverandering dreigen ze hun oogsten niet te kunnen binnenhalen... en kunnen ze hun contracten met afnemers niet nakomen. De wrakingskamer besluit maandagmiddag of de rechters in de zaak Wilders opnieuw worden vervangen. De verdediging van Geert Wilders vraagt de rechters vanmiddag... omdat ze de schijn van partijdigheid zouden hebben gewekt... Ze wilden geen procedure beginnen tegen getuige Bertus Hendricks... vanwege mogelijke mijn-eet. Verpleeghuis Bernardus in Amsterdam heeft voldoende maatregelen genomen... voor de veiligheid van zijn bewoners, heeft de inspectie gezondheidszorg gezegd. De inspectie beval het verpleeghuis twee weken geleden om maatregelen te nemen... omdat er aanwijzingen waren voor geestelijke en lichamelijke mishandeling van bewoners. Personeelsleden zouden een bewoonster hebben geslagen... en zich schuldig hebben gemaakt aan pesterij... Benardus heeft de medewerkers die verdacht worden van de vermoedelijke mishandeling geschorst en vervangen door anderen. En dat is voor de inspectie voldoende. De Britse acteur Trevor Bannister is overleden. Hij was 76. Hij werd vooral bekend door zijn rol in de jaren 70 als Mr. Lucas in Are You Being Served? Wordt u al geholpen. Mr. Lucas was een verkoper die voortdurend, zonder al te veel succes, vrouwen probeerde te versieren. Trevor Bannister overleed aan een hartstilstand toen hij zijn schuur aan het opknappen was. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht vrij koel rond de 2 graden. Morgen in het noorden bewolkt en in het zuiden zonnig maximaal 18 graden. Dit was het internationaal. Artrose: Arthrose? Daar is niets aan te doen. Is dat waar of niet waar? Ga voor het juiste antwoord en alle actuele informatie over arthrose naar www.reumafonds.nl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 met Robert Meder. Goedenavond, zoals gebruikelijk op de vrijdagavond... veel voetbal in langs de Lijn. We hebben natuurlijk aandacht voor Willem II. Dat moet het de laatste vier wedstrijden van dit seizoen... zonder de trainer doen. Gert Hekers. die stapte namelijk op vandaag. Ze wou eigenlijk wel dat ik het seizoen zou afmaken. Maar goed, daar is in de loop van de dag... Uh na enkele gesprekken wel uitgekomen dat het nog niet de beste optie zou zijn. Straks legt Hekes uit waarom hij vertrekt. We blikken in deze uitzending natuurlijk ook uitgebreid vooruit... op de komende speelronde in de Eredivisie. Maar er is meer wielrennen bijvoorbeeld. Zondag staat de klassieke de Amsterdam Goldrace op het programma. En daar hoopt vakantie-renner Wout Poels zich van voren te kunnen laten zien. Maar hij wil meer. ja, nou ja ik wil, In de toekomst wil ik toch in de grote rondes een uh, kort... Uh de eindklassement kunnen rijden. En als we dan toch aan het vooruitblikken zijn, morgen is de finale van het korfbal, een verrassende finale tussen PKC en Top. De coach van Top maakt zich niet zo'n zorgen over de eindstrijd. En het ergste wat gebeuren kan is dat je de wedstrijd niet wint. En uh, voor de rest niks bijzonders. Op. En zoals gezegd, dus veel voetbal met een wedstrijd in de eredivisie. De hele avond dat horen op Radio 1, Heerenveen tegen Utrecht. Frank Wielard. 63 minuten onderweg en Utrecht in de tweede helft sterker. Heerenveen leidt nog wel met 2-0. Maar sinds het begin van de tweede helft... Heeft Utrecht nog maar één gedachte en dat is zo hard mogelijk, zoveel mogelijk en zo snel mogelijk naar voren toe. En daar heeft Heerenveen het knap moeilijk mee. En eerder dit seizoen is al vaker gebleken dat Heerenveen bij een 2-0 voorsprong nog bepaald niet zeker is van punten in een wedstrijd. Twee weken geleden nog bijvoorbeeld tegen Excelsior. Daar komt Utrecht weer via Lenski. Nu zit er een beentje tussen, een ongeoorloofd beentje van Fairine, zegt Jansen. Dus vrije trap voor Utrecht. Dat haast maakt. Assara legt de bal snel breed. In de richting van Silberbouwer. En dan weer breed naar Wuitens. Terug naar Silberbouwer. Even wat overleg. Heerenveen massaal teruggetrokken. Op de eigen helft. Moet wel naar achteren. Wordt daartoe gedwongen door Utrecht. Dat nu achterin de bal een beetje probeert rond te spelen. Schut is daarbij het slot op de deur. Silberbouwer. Nu steekpaasje richting van Wolfswinkel. Die legt hem dan weer terug. Richting Schut. En dan naar Wuitens. Die wel als centrale verdediger. Gewoon op de helft van Heerenveen opereert. Maar Utrecht heeft nu even besloten. Om heel rustig op te bouwen in de richting van de goal van Heerenveen. Daar waar tot nu toe steeds voornamelijk het tempo hanteerde. En de lange bal richting de Moesje zocht. Nu dan de lange bal richting de Moesje van Lensky Terugleggen voor Van Wolfswinkel. Nee, het is Azaren. Nou, dat scheelt uh, niet zo gek veel. Goeie, goed schot van 18 meter van uh, de middenvelder van FC Utrecht. De Ganees. Hij mikt maar een heel klein stukje naast. We, naar een uitstekende bal die wordt teruggelegd. Door de moesje denk ik dat het nou een metertje, anderhalf metertje, veel meer zal het niet zijn. Goeie volley van de Ganees. en uh, stoer Elagaard leek daar geklopt. Maar hij mag nu gewoon weer op zijn gemakje en dat doet hij letterlijk op zijn gemakje. De uittrap nemen na 65 minuten. U, uh, Utrecht nog steeds achter tegen Herenveen 2-0. Geen Gert Heerkes meer op de bank bij Willem II komende zondag uit tegen Feyenoord. De club liet gisteren aan Heerkes weten na dit seizoen met een andere coach verder te willen. Het gesprek dat daarop volgde met de coach draaide uit op een onmiddellijk afscheid. Degradatie lijkt onafwendbaar voor Willem II na 23 jaar onafgebroken in de eredivisie. Desondanks is Heerkes verrast. Het was maar mij natuurlijk uh, ten eerste al een grote verrassing dat ze gisteren besloten hebben om uh, na volgend seizoen uh, niet met mij verder te gaan. Nou ja, goed, en dan uh, ja. deze situatie is natuurlijk nooit prettig. Het de bedoeling dat Hikkers het seizoen nog zou afmaken. Maar Willem II wilde per se het afscheid nu al bekendmaken. En Hikkers zag dat niet zitten. Onder meer omdat hij zijn gezag zou verliezen bij zijn spelersgroep. Hier komt onder andere daarmee te maken hè, dat je ja, in, in de gezagslijn, uh, in je staf, in je spelersgroep, daar gebeurt natuurlijk wat. En daarnaast heb je natuurlijk het volledige media-circuit... wat zich daarop zal richten. Plus, als je de volgende thuiswedstrijd speelt... krijg je misschien alsnog wel een publiek wat gaat eisen... om het toch maar bij direct te doen. Met andere woorden, Heerkes vindt dat Willem II hem geen andere keuze liet. Grote vraag is dus waarom Willem II het zo wilde. Interim-directeur Jan van Esch. Hij wilde het nieuws ten buiten brengen... om in ieder geval onze voorbereidingen voor het volgend seizoen kunnen treffen. Met name te zoeken naar een opvolger voor hem... En wij moeten ook in onze selectie, moeten nogal wat aanvullingen komen. En dan is het altijd prettig om te weten wie er volgend jaar voor de groep staat. Waarom wilt u het dan per se vandaag naar buiten brengen? Het, het, het gevolg is dan dat, dat je je trainer kwijtraakt. Nou, of het vandaag was geweest of, of gisteren of maandag, dat maakt denk ik niet zoveel uit. Maar wij wilden niet wachten tot het eind van het seizoen. Maar de consequentie is dan dat u je trainer kwijtraakt? Ja, dat is de consequentie. Die, die zouden we toch kwijtraken. Alleen staat nu dus uh, John Feskes... Staat dus voor de groep de laatste vier wedstrijden. Is er nog hoop op een laatste stroomhalm? Dat het met een trainerswissel. Ja, ik zie u al uh, glimlachen. Nou, dat is, niet, uh, dat is niet de opzet geweest dat, het, uh, dat we daardoor die uh, dat, we dat nu bekend hebben gemaakt. Uh, er, is natuurlijk, er zijn nog 12 punten te verdelen en we staan vijf punten achter op VVV. Dus een, uh, het kan altijd nog. Ja. Maar dat was niet de optie. Dat was niet de optie. Dat was niet de uiteindelijke. Uh, uh, ...heeft niet geleid tot de uiteindelijke beslissing om uh, nu afscheid te nemen met mm -hmm. Van, Van Gert. Meer uh, gericht op de toekomst. Wat nu? Ja, zoals ik u net gezegd heb, wij gaan verder met John Veskus voor de groep de laatste vier wedstrijden. Ja. En we gaan ons in ieder geval voorbereiden op het volgende seizoen. We gaan op zoek naar een nieuwe trainer. En uh, we hopen dat we die, die we op korte termijn uh, zullen vinden. En we gaan op zoek naar nieuwe spelers voor het volgende seizoen. Ja, er gaan een heleboel vertrekken, hè? Er gaan een heleboel vertrekken, ja. Mm -hmm. Maar goed, er zijn nog genoeg uh, spelers uh, in Nederland uh, voorhanden, denk ik, die uh, nog graag bij Willem 2 willen komen voetbal. Ja. Ik krijg een beetje de indruk dat Willem II nu het hoofd in de schoot heeft geworpen. Is, is dat terecht? Of? Nee, ik heb u net gezegd, er zijn nog vier wedstrijden, 12 punten, hè? We ja. staan vijf punten achter. Ja. Maar u zegt maar het met een glimlach. Ja, theoretisch is alles mogelijk. Maar goed, we houden wel degelijk uh, rekening met wat eventueel zou kunnen gebeuren, ja. Degradatie dus. Dat zei Jan van Esch, interim directeur van Willem II tegen verslaggever Ayod Kloosterboer. Assistenten John Veskens en Raymond Visser nemen voorlopig de taken van de hoofdtrainer waar. Nutini en Jenny Don't Be Hasty. Frank Bungelt, Ton du Chatelier. Uh, nou ja, zijn ploeg probeert het in ieder geval aan alle kanten, 71 minuten onderweg, Herenveen leidt 2-0, de tijd dringt voor Utrecht en het dringt ook aan richting de goal uh, van Herenveen. en Stoer Ellegaard die heeft het al een paar keer behoorlijk lastig gehad, Eén foutje van Kopits bijvoorbeeld, die is ingevallen op linksachter, hij glee weg, speelde toen te zacht terug richting Stoer Ellegaard en toen was het de kwestie van wie hield het eerst in, van Wolswinkel of de doelman van Herenveen. en uiteindelijk werd dat van Wolswinkel en dus was het gevaar weer geweken, maar daar komen ze alweer via Oor. En nu krijgt Oor ook de gele kaart voor een swalba. Gaat tussen twee verdedigers door. Hij wilde te graag de vrije trap of de penalty hebben. Randjes, straps op gebied, Daar, dat is waar het allemaal gebeurt. En daarmee is de aanval van Utrecht ook weer ten einde. En de Australië dus met een gele kaart in deze wedstrijd. Hij viel vorige week al goed in tegen Feyenoord. Dat was op zich al lastig, want heel Utrecht speelde bij elkaar toch behoorlijk slecht. En vandaag vindt hij daarmee een basisplaats, de jonge Australiër. En dat doet het opnieuw niet onaardig. Mertens is intussen uh, gewisseld. Dus de moesje is erin gekomen. En ook Heerenveen heeft gewisseld. Berens is er zojuist afgegaan. Elm is uh, erin gekomen. Dus een aanvallen eraf. Middenvelden erin. Dat betekent dat Assaidi nu weer gewoon uh, linksbuiten speelt. Eigenlijk verandert er niet zo gek veel bij Heerenveen. Behalve dan dat je met Elm wat meer een aanspeelpuntje in de buurt van Dost hebt staan. Maar ja, tot nu toe heeft Heerenveen het knap lastig om daar nog gebruik van te maken. Daar komen ze wel weer. De Friese eindelijk weer eens een keer met balbezit. Via Hakloent en Kopic. O, vallen trouwens. Op het moment dat het lastig werd voor Heerenveen. Dat Hakloen, die toch bijna niet speelt in het Abelensra stadion. En ook niet uh, daarbuiten. De, het initiatief nam om de boel bij elkaar te roepen en de boel even neer te zetten. Nu helpt dat even niet. Want Fajerine levert de bal heel kinderlijk eenvoudig in. De Moesje krijgt me dan niet onder controle. Kopic kan overnemen. Dan kan Heerenveen weer. De Heerenveen zal alles doen. Behalve haast maken in deze situatie. Gouwen levert, levert op zijn beurt dan weer in de hoogte van de middenlijn Bij Silberbouwer. die glijdt weg. En dat levert een vrije trap op waar, denk ik, Fajerini niet zo gek veel aan kan doen. Omdat Silberbauer gleed. Weliswaar Utrecht dus de vrije trap kan nemen. Aanname van de Moesje op de borst. Daar komt Lenski. Die de bal ook niet goed kan aannemen. Naar speel, rechts doorspeelt naar uh, Asare, Kopic op zijn weg vindt. Lenski dan weer uh, daarachter de bal uh, opvangt. En dus kan Utrecht gewoon doorgaan met aanvallen. Silberbauer. Silberbauer zoeken naar de vrije man. Asare, glijdt ook weer weg. Dat is opvallend in de laatste fase van uh, dit duel. En uh, dat, dat er heel veel mensen wegglijden Nu op de counter. Narsing. Ah, net niet lekker aangespeeld door uh, AC. Die vorm kan wegwerken. En dan kan Utrecht weer komen. Er is nog een dik kwartier te spelen bij Heerenveen Utrecht. En het is nog altijd. 2-0 voor de Vriezen. kort. Tennis Roger Federer ligt eruit op het Masters-toernooi in Monte Carlo. In de kwartfinale was de Oostenrijke Jurgen Meltzer in twee sets te sterk. Rafael Nadal haalde de halve finale wel. Hij versloeg de Kroaat Ljubicic in twee sets. In de halve finale speelt Nadal nu tegen Andy Murray. Die afrekende met de Portugees Jill. De andere halve finale gaat tussen Meltzer en David Verrer. Bij het challenger-toernooi in Rome haalde Thomas Gorel de halve finale. Gorel verloor de eerste set nog van de Duitse Stebe, maar won dus uiteindelijk wel in drie sets. Hij treft nu opnieuw een Duitser, Andreas Beck. Discuswerper Erik Cadet heeft uh, zich gekwalificeerd... voor de wereldkampioenschappen atletiek. Dit is in eind augustus in het Zuid-Koreaanse Daegu. Bij uh, een wedstrijd in Amerika... wiep hij de discus naar een afstand van 65 meter en 31 centimeter. En dat is ruim boven de ijs van 63 meter. Wielrenner Bauke Mollema heeft uh, de leidersstrij veroverd... in de ronde van Castilla y León In de derde etappe met aankomst bergop eindigt hij als uh, tweede en neemt de leidersstrijd over van de Spanjaard Francisco Bentozo... die de eerste twee etappes won. In de ronde van Drenthe was Kenny van Hummel succesvol. In Hogeveen was hij na 180 kilometer de snelste in de mastersprint... voor de Italiaan Sacha Modolo en de Brits Adam Blyth. Goed, het... Uh... Wereldbekertoernooi Drie banden in Mexico gaat niet door. Nou en, zou je misschien zeggen... Nou, dat is vervelend voor de deelnemers, voor de organisatie... en met name ook voor de Wereldbiljartunie, uh, Want biljarten is in Mexico een uh, grote sport. En de reden dat uh, die wedstrijd niet doorgaat is opmerkelijk. De Unie vindt het namelijk te gevaarlijk in Mexico... vanwege het grove geweld van criminele benders... Aan de telefoon Driebanden Dick Jaspers, aanvoerder van uh, de Wereldwanglijst. Goedenavond. Goedenavond. Het keurige biljarten moet wijken voor bruut geweld. Wat moet ik daar nou voor ja. denken? Ja, maar de veiligheid gaat boven alles. Dus ik ben ook uh, natuurlijk verbijsterd dat ik het, uh, toen ik het nieuws hoorde vandaag, dat uh, dat, uh, dat, dat, dat de reden was dat de Wereldcup dus niet ge georganiseerd wordt... En, uh, ja, ik ben, uh, ik ben zeer verrast. Ja, nou, wist u wel, heb ik begrepen, dat hij niet doorging. Maar u moest van ons horen dat het vanwege het geweld was. H waarom nou, is dat niet goed gecommuniceerd, vroeg ik me af. Nee, nee, nee, nee. nee. Ik, was, ik ben bezig met een uh, Grand prix toernooi in Amsterdam. En ik was de hele dag helemaal beleefd, eigenlijk. Dus ik oh, hoorde dat wel de reden. Uh, geruchten. Maar, uh, maar oké, okay, uh, het hele precieze wist ik niet. Uh, ja, meestal heeft het met het financiële gedeelte te maken. En ja, nu dus door de... Door de, door, de, door de onveiligheid. Ja. Ja, ja. Was, het was het financieel een keer rond, krijg je dit. U, u, u, u zou <laughs> ja. aan het toernooi meedoen. Um, maar ik begrijp wel een beetje uit uw woorden. Maar het antwoord hoor ik zo. Want we gaan eerst even naar Heerenveen Utrecht. Frank. Daar is de beslissing gevallen. En hij komt op naam van Bas Dost. Die uh, uitstekend doorloopt richting de goal van Heerenveen. En hij kan nog kiezen voor Asaidi Maar die, uh, ja, hij wacht eigenlijk net zo lang totdat Asaidi niet meer aangespeeld kan worden. Uitstekende counter weer. De 2-0 was ook al zo'n counter. Het is een 3 tegen 2 situatie. In het midden loopt Asaidi mee. Bedost kijkt er wel naar. Ziet uh, dan uiteindelijk vorm komen. En stift de bal over de doelman van Utrecht heen. Dat heeft hij wel eens vaker geprobeerd dit seizoen. Tot nu toe lukte het hem steeds niet. En vandaag lukt het hem wel. En brengt hij de beslissing in deze, deze wedstrijd. Utrecht gaat weer verliezen. En Heerenveen gaat weer eens een wedstrijdje winnen. En zo wordt het alsmaar meer dringen... Om die plaats 8 in de Eredivisie. En Utrecht, ja, dat moet steeds meer gaan vrezen. Dat ze staan er nog hoor, op plaats 8. Maar dat zij die plek gaan verliezen. 3-0 voor Herenveen. Aan de telefoon nog steeds. Tenminste, dat hoop ik. Drie banden, Dick Jaspers. Uh, ja. We hebben het over het wereldbeker in Mexico. Dat niet doorgaat, omdat dat te gevaarlijk zou zijn. Vanwege uh, geweld van criminele bendes. U zou daar naartoe gaan. U heeft begrip voor uh, het besluit. Uh, mag ik uit uw woorden opmaken, toch? Ja, ja, ja, ja, natuurlijk. Maar ik vind het wel ontzettend jammer, want uh, de wereldbekertoernooi die we, die we hebben gespeeld in Mexico, die hebben altijd uitgeblonken in, uh, in sfeer, in uh, veel publiek, uh, gewoon perfect georganiseerd. En uh, we hadden een, uh, een kustplaats in de buurt van Puerto Vallarta, uh, dus waar veel toerisme is. Waar, uh, we, ja, gewoon, uh, het zag er allemaal heel mooi uit. En, uh, en nu dit... Ja. Hoe populair is het daar dan? Kunt u dat eens beschrijven? Voor hoeveel mensen was je aan het spelen? Nou, ik, ik herinner me dat ik vier jaar geleden heb ik in een finale gespeeld in Mexico City. En dan heb ik voor 2000 mensen een finale gespeeld. In een grote sporthal. En, en, en die maken zoveel kabaal uh, dat je het bijna kunt vergelijken met een voetbalwedstrijd. Dus ja. het was een enorme, enorme belevenis uh, om dat mee te maken. En, uh, en ja, de mensen in Zuid-Amerika en Mexico hebben, hebben, hebben veel uh, passie voor, uh, voor het driebanden. Ja, nou heb ik begrepen ja. dat u ooit uh, volgens mij ook nog eens gespeeld hebt in de Ciudad Juarez, geloof ik dat het heet. Dat is nu, ja. het is nu uh, echt met recht de gevaarlijkste stad ter wereld, officieel ook. Ja, dat, is, dat, dat, dat heb ik wel eens uh, gezien op tv en uh, in de kranten gelezen. En inderdaad, ik heb daar een toernooitje gespeeld, elf jaar geleden. En uh, ja, het ligt natuurlijk bij een uh, grote grensovergang met El Pesso. En uh, ja... Ik, uh, dat dat, dat geweld, uh, drugsgeweld heeft zo'n uh, ja, zo vlucht genomen, ja, dat wil je niet weten. Dus uh, ja, ik, uh, ik, ik ben in die stad geweest, maar ik zou er niet meer graag naartoe willen, ja. Nee, maar uh, ja. Mexico aan zich, stel nou dat de, de Unie de wedstrijd niet had afgeblazen, uh, heeft u al een ticket gekocht? Ja, ik heb al een ticket, uh, dat had ik al besteld. Uh, is nooit dus nooit uh, overwogen om niet te gaan? Wat, wat zegt u? No, nooit overwogen was, om niet te gaan vanwege dat geweld? Nou, het dat ik vandaag voor het eerst hoor dat het, dat, dat het om deze reden wordt, wordt gecanceld. Ja. Uh, vanwege geweld. Ik bedoel, meestal heeft het een financiële reden. En nu dus gewoon uh, vanwege dus, uh, misschien een drugsoorlog die daar uh, misschien heel uh, hevig woedt. Uh, ja, wij zijn allemaal verbijsterd. Uh, dat kan ik toch ja. wel uh, uh, oprecht zeggen. Ja. Um, ja. Uh, wat betekent dit nu voor het biljarten dat dit niet doorgaat? Ja, kijk, dit is natuurlijk uh, een, uh, een um, ja, een, um, iets waar je nooit mee rekening uh, heeft gehouden. Uh, onze gastheer uh, Roberto Rojas, zelf een ex-wereldkampioen uh, artistiek ballette, heeft hoog aanzien in de balletwereld daar en, en ja, de, de toernooi die hij die heeft georganiseerd die waren allemaal heel goed en. en ja, ik kan onze veiligheid niet garanderen, dus ik snap het volledig natuurlijk. Ik bedoel, ik had iets gehoord dat ze waarschijnlijk een bom op het hotel noemen plaatsen of zoiets. Ja, dat gaat toch wel heel erg ver. Dus ik bedoel, ik denk dat we nu blij mogen zijn dat we daar niet naartoe moeten. Nee, maar goed, het blijft wel verder. Las Vegas ging ook nog niet door. U krijgt wel het geld van ticket terug, toch? Ja, daar wordt wel, uh, daar wordt wel uh, een oplossing voor gevonden, denk ik. Maar mm. ja, ik, uh, het nieuws is pas vandaag bekend, dus uh, het gaat nu allemaal zo snel. Ja, goed. Nou, bedankt. Op naar een, uh, een ander toernooi, kan ik me zo voorstellen. Ja, <laughs> Succes. Ja, dat is ja succes. Dik Jaspers, dank voor de uitleg. Oké, okay. ja. Don't you know?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 Don't you know? Talking about a revolution sounds just. Yes, Who are people gonna rise up and get their share? Who are people gonna rise up and take what's there? Yes. Don't you know you better. Is Chapman en Talking About The Revolution. Zometeen gaan we uitgebreid vooruitblikken op het komende eredivisie week -einde. Maar eh, er gebeurt meer dit weekend. Wat te denken van de Amsterdam Gold Race. Bij Rabobank eh, hebben ze Robert Geesink bij vakantieverlei Wout Pols. En Pols wil vlammen als ronde renner, Maar ook in de Amster Gold Race van zondag. Want een thuiswedstrijd voor hem is. Steven Dalebout ging er vast mee tijdens de training. Ja, maar nou met de NOS. Die zijn we aan het volgen.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 Uh, nou, toen ik prof werd mijn eerste jaar had ik gelijk mijn uh, kniepees ontstoken. Dus dat, dat was een beetje een valse start. Maar voor de verder rest heb ik gelukkig, uh, moet ik afkloppen, nog nooit wat gebroken of, uh, of hele erge dingen gehad. Dus uh, daar heb ik nog wel altijd uh, geluk mee gehad. Is dat puur geluk of ben jij ook misschien wel een uh, niet zo doldrieste renner als, als sommige anderen zijn? Ja, misschien zijn sommigen een beetje, een beetje dol op de fiets, maar kunnen ze misschien ook minder goed sturen. En nou dan zeg ik niet dat ik een uh, hele goede stuurman ben. Maar ik denk dat het daar ook mee te maken heeft met uh, in de koers dat je wel tot de grens gaat, maar niet over. En er zijn sommige renners die, ja, die drukken hem dan toch net over en dan kan het af en toe misgaan.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 Ja, de Tour is natuurlijk altijd een droom geweest om daar te rijden. En dan komt het allemaal zo dichtbij. Het is natuurlijk wel een heel mooi uh, als ik uh, van de zomer daar uh, ga starten als alles uh, mee zit. Ja, nou, dat zal toch wel? Jawel, ik ben goed bezig. En, uh, als dan... Je bent voorzichtig? Ja, nee, maar er kan natuurlijk altijd nog van alles gebeuren. Uh, waar we net over hadden, je kunt vallen, ziek worden, uh, uit vorm zijn, ik noem maar wat. Daar gaan we natuurlijk niet van uit, maar uh, ja, niet uh, te hoog van stapel lopen natuurlijk. Wat was een mooie, mooie tochtje, toch? Wat Wout Poels was dat van vakantse soleil zondag in de amsterdam -race. Bijdrage van Steven Dalebout. Ja, Heerenveen droogt Utrecht af, Frank. Wat een ontzettend contrast ten opzichte van twee weken geleden... toen Heerenveen in de slotfase van Excelsior verloor en het publiek ontzettend cynisch reageerde. En nu staan ze en klappen ze voor de ploeg. Als het misschien wel 4-0 wordt. Nee, ACID houdt in 1 tegen 1 tegen Cornelis. Zet hem dan nog even voor Aap. En schiet dan de bal nog naast via een Utrechtbeen. En dus nog een corner voor de Vrieze. 3-0 is het. En we zitten in de blessuretijd. En Herenveen gaat dus weer eens een keer winnen. Zeven wedstrijden op rij. Lukte de Friese niet één keer pas sinds de winterstop gewonnen en uh, zeven keren ook verloren sinds de winterstop. En het leek maar niet goed te komen. Twee weken geleden nog uh, gooide uh, Ron Jans min of meer de handdoek als het ging om Europees voetbal. Dat gaan we nooit meer redden. Nou, na nou, vanavond, omdat uh, Utrecht natuurlijk achter staat en het verschil tussen deze twee ploegen vijf punten was en het verschil nu nog maar twee punten is, kan alles nog. Maar er zijn heel veel concurrenten. De strijd om plaats acht ligt na vanavond helemaal open. Daar komt die corner nog van ACID. een beetje nonchalant. Getrapt bij de eerste paal, uh, weggekopt. En Utrecht gaat dus weer verliezen. De vierde nederlaag op rij. En Utrecht gaat misschien wel alles verliezen. Misschien wel de Europese playoffs ook verliezen. 3-0. En we zitten in de blessuretijd in Friesland. Morgenavond is de finale van de Korfbal League in de Rotterdamse Ahoy... met twee verrassende finalisten. Geen DOS, 46, Dalto, de landskampioen Koog Zaandijk. Maar de nummers drie en vier uit de reguliere competitie staan tegenover elkaar. PKC uit Papendrecht tegen Top uit Sassenheim. Top promoveerde drie jaar geleden voor de eerste naar de hoogste divisie. En nu dus al in de finale. Stoeg reden voor een bezoek van onze verslaggever Matthijs Westrater. Het is een drukte van belang in het clubhuis van Korfbalvereniging Top, oftewel tot ons plezier in Sassheim. Ik hoop dat we genoeg hebben. Een lange rij voor de kassa waar de kaarten verkocht worden voor de grote finale. Waarom kiest u wit mevrouw? En rood, Ik ben roodhaardig, er staat rood niet. <laughs> en in de hoek van de kantine staan een paar tafels opgesteld met een enorme hoeveelheid aan rode en witte t-shirts. We verkopen niks, we geven ze weg. Ze zijn gratis. Ze zijn gratis. En als zoete broodjes verdwijnen de shut over de tafel. Nou, we hebben er 500 en nou, ik denk een uh, 200 misschien. Nou, dus u heeft nog even te gaan? We hebben nog even te gaan, ja. Mevrouw, ik zie dat u muntjes bekalt. Waarvoor zijn die? Uh, zaterdag hebben we alleen maar dat we met munten kunnen betalen als we na afloop terugkomen. En niet uh, met gepast geld. Dan gaat het sneller uh, achter uh, in de kantine. Dus voor de consumptie is om de overwinning te vieren? Wij gaan ervan uit dat we gaan winnen, ja. Hoeveel ja. munten zijn er al weg? Nou, nog niet zoveel. Nee, misschien 50 of zo. Mensen zijn nog voorzichtig optimistisch. Ja, precies. Ja, precies. Volgens mij zijn dat er zeven. Nee eens? Nou, zeven muntjes, zijn die voor u alleen? Uh, nou, dat ligt eraan. <laughs> misschien. Bij winst gaan ze op, wilt u zeggen? Ja, dat sowieso. Ja, ja, ja. Maar waaraan of het cola wordt of wijn, dat zullen we zien. <laughs> Denk je dat ze gaan winnen zaterdag? Weet ik niet. Maar je hebt, al, je hebt al wel muntjes gekocht, dus je gaat er wel vanuit dat wat te vieren valt. Ja. Bent u nou aan het discussiëren over de maat? Ja, mooi hè? Zelfs als het om supporteren gaat, blijven mensen ijdel hè? Erg hè? Ja, maar hij heeft één rode haren, dus een rood shirt staat niet. Doet dat er echt nog toe, staat er ook? Tuurlijk doet dat er toe. We blijven ijdel. En van de hectiek in de kantine gaan we dan naar de relatief serene rust in de hal. De luidruchtige opwinding bij de supporters is ook bij de selectie niet onopgemerkt gebleven. Ja, fantastisch. Er gaan 750 mensen mee uh, zaterdag. Dus het is logisch: kaarten worden verkocht, er zijn gemaakt, de hele rater kwam. Prachtig. Ja, dus voor deze club is het ongekend. Ja, kijk, het is voor deze club een soort droom wat uitkomt. Laat ik eerlijk zijn. Uh, ze hebben altijd wel iets gehad opkijken tegen de grote clubs als PKC en Detles en Fortuna. En uh, dat willen wij ook heel graag, hebben ze altijd gezegd. Maar coach Heemskerk blijft, ondanks de hectiek. Rustig en relativerend. Hij laat je niet gek maken. En, normals, dat kan ik makkelijk zeggen, maar ik denk ook dat dat een heel eind goed komt. En het ergste wat gebeuren kan, is dat je de wedstrijd niet wint. En uh, voor de rest niks bijzonder. Is er een favoriet eigenlijk? Nou, op basis van clubhistorie is PKC voor mij veruit favoriet. Dus op basis van clubhistorie. En op basis van kwaliteit? Nou, kijk, op basis van kwaliteit zit het denk ik niet zo ver uit elkaar. We hebben een paar weken geleden daar nog met één punt verschil gewonnen. Uh, we hebben hier thuis gelijk gespeeld. Uh, dus ik denk dat het verschil niet zo groot is. We hadden, uh, geloof ik, twee punten meer, meer dan, dan in de competitie. Een belangrijke speel in de ploeg van top is routinier Wim Scholdmeijer. Ik ben de enige in deze groep die de finale gewonnen heeft, uh, gespeeld heeft, ervaring heeft op, op dat vlak. Alleen wij hebben gewoon een groep die heel erg uh, ja, een enorme drive heeft en dat ook graag wil halen. Dus ik, ik hoef ze alleen maar een beetje bij te sturen en bij, uh, bij beginnersfoutjes die, die van tevoren benoemd worden. Waardoor ze dus die foutjes niet, uh, niet maken. Nou, vaak lukt dat, soms lukt het ook niet. En uh, nou, Ik wil mijn eigen rol daarin ook niet groter maken dan dat die is. Ik, ik denk dat, wij, dat, uh, dat de kwaliteit in de groep gewoon dusdanig is. Dat, uh, ja, dat ik soms een beetje moet bijsturen, maar niet al te veel. Is er eigenlijk een favoriet? Nee, ik denk het echt niet. Dat zeg ik ook niet om het een beetje spannender te maken dan wat het is. Ik denk echt dat we twee gelijkwaardige ploegen hebben. Ik denk dat je dat ook in de afgelopen jaren in de competitie gezien hebt. Dat het elke keer heel dicht bij elkaar zit. Dat je in speelstijl ook twee ploegen hebt die frank en vrij spelen. Niet, niet volgens een vast, vaste organisatie, wat je natuurlijk jaren gezien hebt. En het kan echt alle kanten op. Het zal echt de vorm van de dag zal, zal bepalend zijn en die het beste tegen de druk van de hooi bestand is. Wat verwachten we eigenlijk voor wedstrijd? Nou goed, kijk. Ik bedrijf sport met open vizier. Dat betekent dat ik aan alle kanten de strijd aan wil gaan. Ik hoop dat PQC dat ook doet en niet vlucht naar allerlei andere verdedigingstactieken. Ik hoop eigenlijk dat het een, dat dat een open, fysieke, stevige wedstrijd mag worden voor mij. Waarbij, uh, waar, waarbij het heel lang gelijk opgaat. En waarbij uh, we 10.000 genietende mensen van Prachtig Koren gaan krijgen. Ja, heel goed. Uh, en dan toch nog even snel een blik werpen in de kantine. Meneer, hoe zit hij? Uh, het te, te strak, natuurlijk, hè? Ja. Dat maakt toch niet uit. Nou wel, ik moet een beetje lekker de ruimte hebben die avond. Hij nee, is zo lekker. Hij is zo lekker. Hij nemen. je moet gewoon even een is zo lekker. je is zo is zo lekker. En is kocht lekker. zichzelf ook een shirtje Hij XXL. Morgenavond uh, de finale is de lekker. finale ja, het voetbal belooft een bijzonder spannend slot van de Eredivisie te worden. Nog vier wedstrijden te gaan. Zoals elke vrijdag blikken we vooruit op het weekende. Dat doen we met uh, verslaggever Bas Tigler. Uh, we richten ons allereerst uh, Bas, dus, uh, op Twente, PSV en Ajax. Ziet verdedige de verdediger Twente kop met twee punten voorsprong op PSV. En drie punten op Ajax. Alle drie spelen ze zondag uit. Van wie verwacht, verwacht jij de grootste problemen? Ik zou zeggen dat PSV de grootste problemen krijgt. Die moeten op bezoek in Almelo bij Heracles. Dat is al een lastige uitwedstrijd op kunstgras. Maar Heracles draait natuurlijk als een dolle de laatste weken. Weliswaar verloren van Ajax. Maar in de vijf wedstrijden daaromheen hebben ze 24 doelpunten gemaakt. Dat is een onwaarschijnlijk aantal. Dus dat wordt echt lastig. Ik denk dat Ajax het ook zeker niet makkelijk krijgt. Die moeten op bezoek in Nijmegen bij NEC. En NEC heeft de laatste weken laten zien dat ze zeker thuis, goede resultaten kunnen halen. Daar kan PSV dan weer over meepraten, want die moesten daar genoeg van nemen met een gelijk spel. En Twente, die moet uit bij de graafschap. Dat is zeker voor Twente niet makkelijk, omdat dat wel een beetje geldt als een derby daar. Maar toch, verwacht ik eerlijk gezegd, voor Twente de minste problemen. Laten we over die wedstrijd even doorpraten. Een uh, bijzondere wedstrijd natuurlijk voor Luc de Jong, die opgroeide bij de club in Doetinchem. Angelo Terwiel, die sprak met hem. Luc, het was een race tegen de klok voor jou om tegen je oude clubje te kunnen spelen. Maar als ik je een doel zie dragen, ik zie uh, dat je meedoet in het partijtje... dan is er goede hoop dat je meedoet zondag. Ja, ik uh, voel me weer lekker. En, uh, ja, het is snel gegaan ook. En, ja, tuurlijk, toen het gebeurde, dan uh, ja, weet je niet wat je te verwachten staat. Je weet nooit echt hoe het de schade is, maar het is uh, snel gegaan. natuurlijk uh, ja, je wil zo snel mogelijk hersteld zijn. En, uh, ja, dat is nu uh, toevallig tegen de gaafschap, maar dat is wel leuk, ja. Maar wel een wedstrijdje waar je bij wil zijn, hè? Ja, tuurlijk. Op de Vijverberg, uh, dat, uh, dat is heel mooi weer. Ja. Maar ik hoop dat, uh, dat ik niet altijd veel reactie heb van vandaag. En dat ik uh, gewoon bij kan zijn. Uh, Douglas is er weer bij. Belangrijk voor jullie? Ja, dat denk ik wel. Natuurlijk uh, we hebben het ook zonder Douglas het goed gedaan. Maar ik denk dat je ziet... Uh, Douglas is echt de topverdegen. Uh, ja, het is altijd, altijd lekker als je hem achterin hebt staan. Maar... We hebben het zonder hem ook goed gedaan. We hebben dit zo wel vaak kunnen laten zien dat we als mensen wegvallen dat we het op kunnen vangen. En, uh, maar het is uh, ja, zeker goed dat u terug is. Rosales, Buizen en uh, Theo Jansen zijn geschorst. Zijn er niet bij? Hoe hard gaan jullie hun missen? Ja, wat ik zei, we hebben een groep die het op kan vangen ook. Maar Natuurlijk, het zijn spelers uh, die uh, toch veel hebben gespeeld achter elkaar in het ritme zaten. En het uh, ja, toch ook goed deden allemaal. Dus ja, dan is het altijd jammer als je het dan moet missen. En, uh... Maar ja, we... We hebben de spelers om het op te vangen, dus ik denk dat dat uh, wel goed gaat komen. Mag je gevaar verwachten van de graafschap? Hoe, hoe sterk achter jullie is het thuis? Ja, zeker. ik weet zelf ook, ik heb er gespeeld. Dus thuis, uh, als je teams die op de Vijfberg kwamen, die werden gewoon, ja, gewoon een beetje bang. Uh. Het is echt een, ja, toch een mooie sfeer daar. En, uh, dus ja, en, en, en je weet, je, ze zullen voor elke meter vechten altijd. En dat soort spelers hebben ze ook voorinlopen met de Ridder en uh, Popon. En, uh, ja, en op het middenveld ook, uh, ze blijven gewoon knokken. En uh, ja, dat is altijd lastig en, uh, Kijk, je kunt zien, ze hebben dit seizoen ook heel goed gedaan. En, uh, ze staan ook uh, ja, ruim boven de, de streep. Dus uh, ja, dat, uh, dat uh, geeft ook aan dat ze het nog goed gedaan hebben. Wat zegt jouw gevoel? Gaan jullie het redden dit jaar? Mijn gevoel, ja... Het gaat heel lastig worden. Dat uh, ja, is moeilijk te zeggen, er zijn nog vier wedstrijden. Die, wat, ja, mijn gevoel zegt dat het, dat het gewoon heel moeilijk wordt nog. Want je ziet wat daarvoor gebeurt. Dat, uh, dat dan de ene weer punt laat liggen en dan wij weer. En uh, ja... Dat blijft moeilijk te zeggen, dus uh, ja, mijn gevoel is gewoon dat het heel moeilijk is. Heb jij het idee dat de competitie, de kampioenschap, echt beslist gaat worden in de allerlaatste wedstrijd? Dat jullie dan ook tegen Ajax moeten, die allerlaatste wedstrijd? Mm, ja, op zich denk ik dat wel, want ik verwacht dat Ajax toch een goede reeks neer gaat zetten nog. En uh, ja, dat zullen wij ook moeten doen dan. en dan zal het misschien wel daarop aan kunnen komen. Maar je hoopt natuurlijk dat dat eerder voorbij is, maar uh, ja, het zou heel goed kunnen. Heb jij dit jaar afspraken gemaakt met je broer Siem... Jullie de Beker en wijdkampioenschap weer? Of is er, hè? Nee, geen afspraken gemaakt. We hebben Jong Kruis gehaald, dus uh, ik denk dat het moeilijk verdelen wordt dan nog. Dus uh, ja, ik wil gewoon alles winnen en hij ook, dus uh, dat gaat heel leuk worden. Luc de Jong was dat. Stigler, um, we hoorden hem wat luchtig doen over die schorsingen, maar met name Theo Jansen, die er niet bij is, dat is toch een flinke adellating. Kunnen ze dat opvangen, denk je? Ja, nou ja, ze zullen wel moeten. En dan mag je nog blij zijn dat je speelt tegen de Graafschap. Uh, met alle respect hoor je er dan bij te zeggen. Want uh, je wint niet overal zomaar. Maar en, tegenstander als de Graafschap moet je natuurlijk ook zonder Theo Jansen... daarvan moet je kunnen winnen. Dus ik denk dat ze het liever in deze wedstrijd hebben... dan in uh, bijvoorbeeld de volgende uit bij Ado Den Haag. Ja. Goed, we hoorden uh, Luc, nu zijn broer Siem, Siem de Jong, bij Ajax. Martin Vriesema ging bij hem langs. <lacht> Sim, het was allemaal een beetje kommer en kwel bij Ajax. En zo ineens, ja, er is weer hoop. Wat merk jij daarvan binnen de club en hoe leeft dat binnen de groep momenteel? Nou ah ja, binnen de groep is het gewoon, uh, we moeten die wedstrijden winnen. En uh, ja, als we, vier, als we vier wedstrijden winnen als het goede is staan we sowieso tweede. Dus uh, ja, hopelijk uh, kunnen we dan nog uh, die eerste plaats halen. En uh, ja, dat leeft wel. Ja, want hoe, hoe concreet wordt hier dan over uh, dat soort zaken gesproken? Is die sfeer dan wezenlijk anders nu? Nou, het was op een gegeven moment, na ADO heb je toch even het gevoel van, het gat was groot. Maar ja, we zeiden toen ook van, ja, wij moeten gewoon alle wedstrijden winnen en uh, hopen dat het tegenstander punt laat liggen. De week daarna gebeurde dat al, dus uh, ja, dan wordt het weer spannender en uh, dan slaat het misschien in één keer weer om. Maar bij ons is het zo dat we gewoon... Uh, ja, die hoop eigenlijk uh, altijd wel hebben. Ja. Toch is het gek, hè? gezien wat er allemaal gebeurd is. Al die toestanden met kruiven het was allemaal mineur. En nu zo ineens die andere sfeer. Uh, uh, zo betrekkelijk is het allemaal. Het kan zo allemaal weer omslaan. Ja, dat is zo. Uh, zo zie je het met veel dingen inderdaad. Uh, ja, dan is het weer... Uh, vliezen we een wedstrijd en uh, is het kampioenschap voorbij. Is uh, Europa League voorbij. en uh, nou ja, Nu uh, is het kampioenschap... Uh, Weer wat dichterbij, en uh, ja, dan wordt er ook weer zo over gesproken. Dat komt omdat PS2 en Twente dus punten laten liggen. Mag je het ook nog een beetje omdraaien? Is het ook te maken met het betere spel van Ajax misschien? Nou ja, we, de laatste wedstrijd speelden we niet heel goed voetbal, maar we controleerden wel redelijk de wedstrijden. En uh, ja, de doelpunten vielen dan wat laat, en daardoor leek het uh, een moeilijke wedstrijd te worden. Maar ja, op zich, uh, de eerste helft van beide wedstrijden, geven we weinig weg. Alleen die paar kansen die we dan creëren, die moeten er wel in. Je zei net, alles winnen, dan weet, je, dan weet je zeker dat je die tweede plaats uh, hebt. Dat zegt Frank de Boer ook vaak. Hè. We focussen ons eigenlijk op die tweede plaats. Maar stiekem uh, hoop je toch op veel meer? Ja, natuurlijk. Stiekem hoop je dat als je vier wedstrijden wint, dat je kampioen bent. En uh, ja, dat de PSV nog punten het licht tussendoor. Hoe hoog is die druk hier wat dat betreft? Hoe, hoe graag willen jullie dat? Ja, heel graag. Maar uh, misschien ligt de druk wel iets meer bij die andere twee teams. En, uh, ja, die staan toch voor. En, Twente helemaal, die staat uh, het beste voor nu en uh, ja, die moeten alles winnen. En, uh, ja, zag je vorige week toch ook uh, dat ze eerst uh, dat ze niet kunnen winnen en dan ligt de druk een beetje bij PSV en die winnen dan ook niet. Dus uh, ja, hopelijk kunnen wij daarvan profiteren. De laatste wedstrijd is tegen Twente, dat ja, is nog wel eventjes ver weg, maar dan komen die verhalen weer. Hè? Dan ga je je broer weer tegenkomen. Uh, hoe sta je daarin? Ben je er al over aan het nadenken? Nou, we krijgen er alweer genoeg vragen over. Maar vind jij dat helemaal niet leuk? Nou, nee, ik vind het helemaal niet erg hoor. Ik vind het alleen maar leuk dat wij uh, samen weer om de titel kunnen strijden. En, uh, ja, voor familie en alles is het altijd leuk. Dus, uh, maar ja, voor mij is het uh, leuker als het dit jaar andersom is. Ja, daar kan ik me niet bij voorstellen. Uh, Bas, Ajax speelt niet sprankelend. Sim de Jong zegt dat ook. Uh, maar wint de laatste wedstrijd wel tegen Groningen 2-0. Daarvoor uh, 3-0 tegen Heracles. Zie jij, uh, zie jij er ook progressie in zitten in het spel van Ajax? Ja, zeker. Vergeet niet dat de Ajax ook geen Europese wedstrijden meer gespeeld heeft. Dat ja. hebben PSV en Twente wel gedaan in de afgelopen twee weken. Dat uh, kost ook kracht, dat kost energie. Zeker als je een aantal flinke nederlagen moet incasseren... is daar ook nog teleurstelling. Dat helpt ook niet erg. Nou, ik vind wel dat Ajax langzaam en zeker wat uit het dal kruipt... wat beter gaat spelen. Ook cijfermatig zie je dat. Hè. Als je kijkt naar wat Frank de Boer gepresteerd heeft... is dat puur in cijfertjes uitgedrukt. Wat beter dan wat Martin Jol heeft laten zien... Dus langzaam maar zeker komt dat er in Amsterdam wel weer uh, bovenop. De vraag is alleen, is het op tijd? Want ze staan, en dat zegt Siem de Jong terecht, drie punten achter Twente. Uh, weliswaar met een beter doelsaldo. Dus dat zou wel eens een cruciale confrontatie kunnen worden, die laatste wedstrijd. Maar dan ben je ook weer afhankelijk van PSV. Dus ja, ze doen weer volop mee Ajax, maar ze hebben natuurlijk niks in eigen hand. Maar is het een kampioensploeg? Nee, maar ja, ja, is PSV dat wel? Is Twente dat wel? Ik vind dat als je kijkt naar die drie ploegen dit seizoen... Kijk, vorig seizoen vond ik Twente um, wel erg sterk. En toen dacht je, daar staat echt een kampioensploeg. Dat zie je dit jaar ook niet, omdat Twente in heel veel wedstrijden het ook moeilijk heeft. Ja. En ook niet geweldig goed voetbalt. Ik vind dat eerlijk gezegd bij PSV hetzelfde verhaal. Um, dus ja, een van die drie zal het wel worden. Hoop ik dan maar, want anders uh, zou de competitie niet worden afgemaakt, denk ik. Maar <lacht> nee, ja, ik vind eerlijk gezegd alle drie niet geweldig. Ja. Jij, ja, jij hebt uh, PSV uh, van dichtbij meegemaakt in uh, de wedstrijd tegen Benfica. Da daar uh, speelden ze toch best aardig als ik uh, de zo erop op, op nalees. En bovendien, also, ik heb de wedstrijd zelf gezien. Ik vond het niet slecht bij Vlagen. Nee, nou, ze kwamen er nog dichtbij. Dat had eigenlijk niemand al verwacht en ik ook niet... Um... Ja, kijk, het is wel zo dat Benfica natuurlijk naar Nederland kwam. Die zijn de eerste wedstrijd zoveel beter geweest dan PSV. 4-1 gewonnen. Dat ze vermoedelijk toch dachten, nou, dat komt allemaal wel goed. Toen het dreigde niet goed te komen, toen grepen ze wel in. En toen bleek dat Benfica wel een hele goede ploeg is. Die uiteindelijk, vind ik, PSV toch ook wel zonder al te veel moeite aan de kant zet. Maar, en dat is zeker zo, PSV heeft een behoorlijke wedstrijd gespeeld... en houdt daar in ieder geval een goed gevoel aan over. En dat is wel belangrijk. Ja. Uh, jij sprak met coach Fred Rutten over dat duel. Uh, je vroeg hem wat voor gevoel hij eigenlijk aan die wedstrijd heeft overgehouden. Kijk, het gevoel is een beetje dubbel. Maar het gevoel is denk ik beter als, als de afgelopen wedstrijd. En, uh, er kwam zo'n atmosfeer om, omheen. van uh, uh, en dat, dat, dat was, ja. Je bedoelt na die uitwedstrijd. Toen was er zo'n sfeertje, we kunnen niks meer. Ja, ja en, en nu is dat gevoel totaal anders. Dus, uh, en dat moeten we meenemen richting... Uh, richting onze uitwedstrijd bij uh, Raakles. Want wat proef jij bij de spelers dan? Ja, die hebben eigenlijk een heel dubbel gevoel. Uh, als je ze in de klikkamer ziet, dan... Uh, kijk, enerzijds hebben ze, hebben ze een goed gevoel over de wedstrijd. Anderzijds hebben ze een, hebben ze een slecht gevoel over we we geschakeld. Want er had misschien wat meer in gezeten. Want er wordt nu in Nederland naar PSV gekeken en die krijgen tik op tik op tik. Um, en daar wordt hard op gezegd, doen die eigenlijk nog wel straks serieus mee? Of haken die heel snel af zondag? Ja, maar dat is, dat is inherent aan, aan, aan, aan een club van als PSV. En, uh, kijk, uh, zondag is, is een finale en dat kan misschien wel een hele, hele belangrijke zijn voor, uh, voor ons. En wij willen de druk op, uh, op Twente houden. En uh, als ik zie hoe, uh, hoe we vandaag hoeveel energie in de wedstrijd hebben gestopt, dan, uh, dan geeft mij dat wel vertrouwen richting zondag. Fred Rutte gisteravond. En dan hebben we de top drie behandeld. De titelkandidaten. Maar morgenavond staat er ook een mooie wedstrijd op het programma. AZ tegen ADO. De strijd om plaats vier. Het is eigenlijk maar jammer dat er maar één op plaats vier kan eindigen. Want je gunt het ze eigenlijk allebei wel. Wat vind jij, Bos? Nou, ik zou eigenlijk nog willen zeggen: ik gun het ze alle drie. En Wat? dan is Groningen die derde. Omdat ja. ik vind dat die drie ploegen zo ontzettend. Dan kijk, AZ is heel zwak in de competitie begonnen... maar die zijn ongelooflijk sterk teruggekomen. Van ADO had natuurlijk niemand verwacht dat ze zo hoog zouden staan. Daar spelen ze, vind ik, onwaarschijnlijk leuk voetbal. Uh, daar is natuurlijk al genoeg over gezegd. En ook Groningen vind ik knap dat hij uh, dit jaar zo hoog meedraait. Ik vind het wel, wel leuk om te zien dat zeg maar, de traditionele subtoppers... Nou ja, het een beetje laten afweten. Want je verwacht daar misschien eerder Utrecht of Heerenveen. Feyenoord. Maar dat, uh, Feyenoord, ja, zeker. Ja. Um, maar dat nu plotseling ploegen daar staan, dus met name ado, waarvan je toch echt niet verwacht dat die daar staan. Maar die wedstrijd morgen wordt echt een leuke wedstrijd, omdat dat natuurlijk wel een beetje een, een, een halve beslissing wordt over wie de straks vierde gaat worden. Want nou ja, goed, AZ speelt thuis, geeft hij het voordeel van de twijfel, maar van Den Haag ben je niet zomaar af dit jaar. Ja, over ADO gesproken. Laten we even naar de trainer van ADO gaan, John van der Bron. Kijk of hij gewoon nu al tevreden is over het afgelopen seizoen. Oh, dat is een, een, een tricky vraag. Want als ik zeg het seizoen is al geslaagd... dan betekent dat we eigenlijk al tevreden zijn met hetgeen wat we, wat we hebben gehaald. En dat is in instantie... Uh, ik val weer in herhaling. Die vijftiende plaat was de eerste doelstelling. De tweede doelstelling was het linker rijtje. Dat hebben we binnen. Uh, playoffs zijn binnen. Die kunnen ons niet meer ontlopen. Maar als je ja, vier wedstrijden voor het einde nog steeds op die vierde plaats staat... en het in eigen hand hebt... dan zeg ik, ja, we zijn nu niet tevreden met hetgeen wat we hebben. Want we hebben nog niks. En uiteindelijk uh, is ons doel nu. Dat mogen ook duidelijk zijn, uh, die vierde plek. Ga je eigenlijk wel eens de stad in om wat te drinken... en om de schouderklopjes in ontvangst te nemen? N niet, niet vaak, dat zeg ik heel eerlijk. Uh, ik ken de stad ook niet heel goed. Uh, als het is, dan gaan we met, uh, met de staf dullen nog wel eens. Toevallig zijn we van de week uh, wezen eten met elkaar met de staf. Daar maken wij uh, natuurlijk wel het een en ander van mee. Iedereen is uh, euforisch op dit moment en uh, ja, daar kun je wel van genieten. Als je naar de elftallen kijkt, uh, in Alkmaar hebben ze geroepen, Stijn Schaars, wij hebben een betere ploeg, zijn sterker. Maar als jij de elftallen naast elkaar legt, wat vind je dan uh, ja, de kracht? Hij, hij heeft gezegd, wij, onze spelers zijn uh, allemaal stuk voor stuk beter. Uh, Zo'n uitspraak die voor de rekening van Stijn komt. Um, ik, ik, ik vind het leuk om te lezen. Uh, je kunt er altijd iets mee, al is het maar één seconde naar die jongens toe. Maar ja, zo dat soort uitspraken nogmaals, uh, dat zijn altijd gewaagd. Maar dat uh, maak ik me niet zo druk om. Maar hebben jullie één punt meer dan AZ. Dat kunnen er vier worden. Uh -huh. um, heb je het gevoel dat er dan een gat is met nog drie wedstrijden daarna... Ja, dat je niet meer mag weggeven, dat dan een gaatje geslagen is... wat ook als een klap aankomt in Alkmaar? Als wij vier punten na morgenavond, uh, half elf, uh, op vier punten van AZ staan... met twee thuiswedstrijden voor de boeg... Dan, uh, dan mogen we dat inderdaad niet meer weggeven. En uh, we weten dat, uh, dat we twee wedstrijden thuis tegen uh, directe concurrenten. In die zin, uh, Twente die speelt voor het kampioenschap en Groningen. Ook misschien nog een beetje voor die vierde plaats. Denk ik dat, uh, dat het logisch is dat... Uh, hè, maar ik, ik kijk naar mezelf. Uh, dat, we, dat, ja, dat wij... Uh... Ja, als wij morgen winnen, dan uh, moet het heel geks gaan... willen we niet meer uh, die vierde plaats uh, behouden. De wedstrijd morgen is dus cruciaal, vindt Van der Brom. Daar is een collega bij AZ, coach Gert-Jan Verbeek, het mee eens. Ja, daar uh, geen spel tussen te krijgen. He, dat, uh, dat is duidelijk. We hebben het in eigen hand. Maar dan moeten we winnen van Adon dan staan we weer vierde. Merk je nou in je ploeg dat het uh, de spanning een beetje toeneemt? Nou, wat ik wel merk, dat ze in de gaten hebben dat dit uh, toch een sleutelwedstrijd kan, kan, kan zijn. He, de, je kunt het weer in eigen hand nemen, het heeft in eigen hand nemen. En dan moet je winnen. En als ik zag hoe er van de week getraind werd, dan ze wel, zijn ze wel ervan overtuigd het, de, van de ernst van de situatie. En, uh, en dat, is, dat is ook uh, belangrijk verrast je, ADO? Nou ja, God, als je van tevoren voorafgaand aan het seizoen had gezegd dat ADO gaat meedoen om de vierde plaats... ...dan had daar denk ik niemand uh, zijn stem aangegeven. Maar uh, gezien het verloop van het seizoen, uh, het moment dat ze begonnen, begonnen te winnen... ...en steeds meer vertrouwen kregen, is het de ploeg die inderdaad uh, van iedereen kan winnen. Hey, maar ze zijn niet onverslaanbaar en uh, wij gaan uiteraard proberen uh, zaterdag uh, van ze te winnen. Jullie hebben inderdaad gewonnen, is er sindsdien veel veranderd? Uh, nee, vind ik niet. Uh, ook, ook toen was ADO in, aan een goede reeks bezig, waarin wij alleen in die wedstrijd uh, duidelijk de meerdere waren. had ik wel wat te maken met dat, met name Verhoek toen in die wedstrijd die meedeed. En die vind ik wel heel bepalend in het spel van ADO, hè, want die zijn echt aan een heel goed seizoen bezig. En uh, met hem erbij zijn ze toch, hebben ze nog meer specifieke kwaliteiten, met name voorin. Waardoor hun speelwijze uh, nog beter tot uiting komt. En ik moet ook wel zeggen dat ze na de winnen toch iets anders zijn gaan voetballen. Wat meer vanuit de gesloten defensie counteren. Want daar ligt ook hun kracht. Ik vind dat ze een goede voorhoede hebben. Heel gevarieerd met veel snelheid en scorend vermogen. En ja, ook een aantal middenvelders hebben zich uitstekend ontwikkeld. Met name Toonstra. Maar dat vind ik wel van minder groot probleem als hun voorhoede, Want die vind ik echt, echt steengoed. De titelstrijd de best of de rest? Ja, zo kun je we het wel een beetje typeren. De vierde plaats is dat zo. Hè. De, de, de eerste drie plaatsen zijn nu ongenaakbaar. Dat, daar moet je ook, daar, daar op een gegeven moment hebben we ook gezegd. En ik vind ook dat wij daar de ploeg niet naar hebben. Maar om die vierde, vijfde, zesde plaats, daar, zijn wij, uh, daar hadden we vooraf ook ingeschat van, nou, Dan moeten we competitiever kunnen zijn. En, het, uh, en ik vind dat wij, als je kijkt naar ons spelerspotentieel en wat er is gebeurd de afgelopen jaren in de voorbereiding, aan alle spelers weggegaan. Tijdens seizoen nog aan spelers weggegaan. Dan vind ik dat we boven verwachting presteren. Dat doet ook Ado, maar vanuit een, andere, uh, een ander verleden. Maar ook wij doen dat jaar en uh, ja, als wij vierde zouden kunnen worden dan is dat echt een heel geslaagd uh, seizoen. En anders moeten we het ook proberen om via na de nacompetitie uh, de play-offs te halen. lijkt me geen uh, prettig vooruitzicht. Ik kan beter rechtstreeks doen. Ik heb het de jongens ook meegegeven dat ze op het moment dat we vierde worden dat ze eerder vakantie hebben. Dus dat is misschien een extra uh, stimulatie om toch uh, zorgen dat we vierde worden. Ja, Bas Stigler, uh, jij zei net al dat je uitkeek naar het duel. Je uh, verwacht een, uh, ja, een aantrekkelijk uh, duel. Wat, wat voor wedstrijd wordt het, denk je? Nou, kijk, AZ staat een punt achter, dus die zullen moeten. En die spelen bovendien thuis. ADO zal, en dat zegt Verbeek terecht, toch wat loeren op de counter... omdat ze dat toch de laatste weken, maanden wat beter zijn gaan doen. Wat, wat Het gevoel hebben dat dat ze ook wat prettiger ligt. En ik denk dat ADO echt komt om de kat een beetje uit de boom, kijken, uh, uit de boom te kijken in Alkmaar. Die zullen echt niet uh, volle bak gaan aanvallen. En AZ zal gaandeweg toch wat risico's moeten nemen. Zal het initiatief moeten pakken in die wedstrijd. Dus ik denk wel dat het zo'n duel wordt. Waarbij AZ gaat en ADO hoopt op een, uh, op een countertje. Hm. Maar verwacht wel een wedstrijd met links en rechts een paar goals. Want het zijn wel twee ploegen die uh, in ieder geval in aanvallend opzicht weten hoe ze doelpunten moeten maken. Ja, oké. Okay, dankjewel Bas. Morgen behalve AZ-ADO ook Vitesse Groningen, NAC Excelsior en Rode VVV. En zondag naast de top 3 ook nog Feyenoord, Willem II. Dat allemaal in dit theater. Eerste divisie, Helmond Sport MVV 1-0, Den Bosch Eindhoven 3-1... Ahead Eagles, Veendam 4-3. Drie doelpunten in acht minuten van Luis Pedro van Ahead Eagles. Fortuna RBC 2-0, Veendam Dordrecht 2-1... Telster, Emmer 4-1, AGOVV Almere City 3-3. Morgen nummer twee RKC tegen Cambuur. En maandag Zwolle, de koploper op bezoek bij Sparta. Het verschil tussen Zwolle en RKC is drie punten. In België playoffs. Anderlecht Genk 2-0, anderlecht aan de leiding. En in Duitsland Mainz, Borussia Mönchengladbach 1-0. Dat was alles. Zometeen met het oog op morgen met Thijs van den Brink. Goedenavond. Good evening. An enormous environmental disaster is in progress on the en dolphins have been found dead in the area. Een jaar geleden zonk het boorplatform Deepwater Horizon vlak voor de Amerikaanse kust.